Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Knooppunt Holendrecht heeft het verkeer ruim vijf minuten vertraging. Er staat een auto in brand, daardoor is ook de verbindingsweg naar de A9 richting Haarlem dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kajoki en Eilok met Do It Again nieuw binnengekomen op nummer 40 deze week. Het is een van de vier nieuwe platen bij de Your Breakdown. Heerlijk, heerlijk. Ja, jongens, ik zei het al, ik ben uh, weer eens een keer een uitzendingje alleen en uh, Patrick die moet werken, die uh, is uh, bij het uh, altijd uh, altijd drukke gezellige.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 leven leiden dan ik. Want uh, er zijn natuurlijk flink wat mensen die deze week het Festival hebben gekeken. Uh, vanuit uh, Nederland is uh, Duncan Lawrence natuurlijk uh, opgestaan om uh, het Songfestival uh, ja, te gaan doen. En um, wat blijkt, Duncan Lawrence is op de dag van het Songfestival finale ook nog altijd gewoon favoriet bij de boekmakers. Uh, Duncan Lawrence staat dus enkele uren voorafgaand aan de finale van uh, het Festival nog altijd als eerste bij de boekmakers. En zij schatten de kans dat de Nederlandse zanger gaat winnen op uh, ruim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 Love and Beyond, Armin van Buren. Show me love. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Black 30 deze week bij de Euro Breakdown. Tot straks. time to waste. Make a mark on my timeline. We're safe and sound. We come around. We are dancing So I want love, I got dreams, I wanna shake your heart, yo, heart, yo, yo I got face, face, face, face, face Alles schiet die alle kanten op. Ik ben helemaal verslag, jongens. Helemaal verslag. Het valt allemaal mee, joh. Kan allemaal veel erger. Je hoorde net uh, Faith uh, van Mogal en Luciana. En daarvoor hoorde je de nummer 30. No sleep Bon. Martin Garrix. Bij de Euro breakdown voorbij komen. En hoorden jullie wat ik hoor? Da, da, da. Heerlijk, lekker.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 wacht wordt op 21 juni weer op het podium te kunnen gaan staan. Dan treden de Rolling Stones op in Chicago en ze sluiten de Tour in augustus af in Miami. Jagger plaatste woensdag al een video op social media waarin hij dansend te zien is. En Fans maakten hieruit op dat de repetities voor de concerten zijn hervat. De Rolling Stones traden in het najaar van 2017 voor het laatst op in Nederland en ze stonden in september 2017 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en keerden in oktober 2017 terug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 Is it louder now, cause my body is calling I'm to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 In de auto. En ik denk, nou ja, Fischer, we gaan het meemaken. Hè? Losing It is goed eh, blijven, goed ontvangen destijds. En dan krijg je You Little Beauty. Dat is gewoon even gewoon... <truin> <truin> up, gewoon, even, gewoon even naar bang. Gewoon up. heerlijk. Top. Geweldig. Top. Hé, hey, even verder, want we, zijn... we hebben hem weer genoeg geprezen. Het is een goede plaat. We gaan even verder, want uh, ik, uh, had, uh, ik, ik, heb, ik heb een uh, boel uh, vrienden, bekenden, uh, kennissen op, op Facebook, collega's... Um